Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het vliegtuig dat werd vastgehouden in Wit-Rusland... is aangekomen in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Dat was de oorspronkelijke bestemming van de Ryanair-vlucht uit Athene. Maar vanmiddag dwongen Wit-Russische autoriteiten het vliegtuig om te landen in Minsk... zodat ze een journalist en oppositieleider konden arresteren die aan boord was. EU-leiders spreken schande van het incident. Ze noemen het piraterij en staatsterreur. Na uren wachten mocht de Stel vanavond weer vertrekken naar Litouwen, maar zonder de journalist. Het is onbekend waar hij naartoe is gebracht. Bij het stadion van Nak in Breda is het vanavond even onrustig geweest. De club zag promotie naar de eredivisie aan zich voorbij gaan en dat leidde tot rellen met de politie. Er werd vuurwerk afgestoken en er werden vernielingen gepleegd. De ME heeft enkele charges uitgevoerd. Iemand die onwel werd moest gereanimeerd worden. Inmiddels is het rustiger rond het stadion. Enkele railschoppers zijn aangehouden en mogelijk volgen er nog meer arrestaties. Militaire vakbonden dringen erop aan dat Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen hebben gewerkt... ...zo snel mogelijk naar Nederland worden gehaald. Nu buitenlandse militairen zich uit Afghanistan terugtrekken, zijn er zorgen over de veiligheid van de tolken. De Taliban dreigen met aanslagen tegen hen. Volgens minister van Defensie Bijleveld zijn de meeste Afghaanse tolken al naar Nederland gehaald. Maar volgens de vakbonden AFMP en VBM gaat dat niet snel genoeg. Het aantal coronapatiënten op IC-afdelingen in Frankrijk is in vijf weken tijd bijna gehalveerd. Vandaag liggen er nog ruim 3500 mensen met corona op de Franse Intensive Cares. De afgelopen tijd zijn de coronamaatregelen versoepeld. Deze week gingen de terrassen open, net als de musea, bioscopen en alle niet-essentiële bedrijven. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen buien, later mogelijk met hagel en onweer. En morgen wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Luisteraars, een hele goedenavond. Welkom bij Peaceful Radio Show 1439. We gaan beginnen aan een nieuw muziekprogramma En mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit muziekprogramma. Zoals ik al zei, You4Run. Hij maakt een nieuw album, Nieuw Fresh... En um, daar gaan we beginnen. Yellowstone Lake van Bill Fries, dat is het tweede nieuwe album. Dan hebben we nog wat, uh, ja dat hadden we al vorige week, Buddy Bud Bud Siebert, de Duitser. En we hebben nog een andere Duitser, hij noemt zichzelf Wolfsheart. En Wolfsheart die maakt uh, American Native Music, uh, of gewoon Indiaanse mu muziek. Uh, is dus een Duitser en komt binnenkort met een nieuw album. Ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet. Zo nieuw is het. We weten niet eens hoe het heet. In ieder geval, dit heet uh, The Call of the Canyons En uh, we sluiten af met Laura Sullivan met Love's River. Pissoradio.info, dat is de website waar je het allemaal terug kan vinden. Veel luisterplezier. All right. Radio. And when you got a minute, please check out my website at www.erictingstead.com. Okay, I'm